Is ...mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A16 Breda-Rotterdam voor het knooppunt de Bregseplein 2 kilometer. Dat komt door de viel op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat bij Rotterdam-Krooswijk een kapotte vrachtwagen. De reis ook is dicht, 3 kilometer. Spoedreparatie op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam 4 kilometer. Hier is de reis ook dicht. En verkeer op de A28 van Amersfoort naar Utrecht kan bij het knooppunt Rijnzweert niet kiezen voor de A27 in de richting van Breda. Want er is een vrachtwagen gekanteld.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de finieljaren. Ja, we zijn we weer. Ja, hè. Onderwijl we genieten van een lekker broodje. Ja, dat wordt erbij. Lunch is over, dus dan ga ik een broodje eten. Het is wel een heen en weer vliegen, hoor. Maar ja, broodje ligt in de keuken. Dan vind ik zo'n dier. <laughs> nou, dit zijn de vanieljaren en uh, we gaan het uh, vandaag doen, hè. Ja, ik had het u al gezegd... Uh, Veertien dagen geleden was het de sterfdag van Michael Jackson. En toen hadden wij de omstandigheden geen uitzending. En ik wilde er dan toen wat aandacht aan besteden. Maar ja, zoals het vaak gaat, loopt het net mis. Nou, vorige week was het natuurlijk Bart van der Meer mijn gast. Toen elke eerste woensdag van de maand. Dus dat wil je dan ook niet laten lopen. Dus ik denk, nou, dan doen we het vandaag maar. En wat denk je, haal ik de LP-thriller uit de hoes vandaan? Daar zit een golf in. Nou, die, dat is een van de grootste vloedgolven van Zandvoort. Dus die kon ik weggooien. Die was dus niet te draaien. Nou, we zijn toch geholpen. Want gelukkig hebben we dan nog internet. Het is wel zonder vloek in de kerk natuurlijk... als je natuurlijk van internet draait in een vinylprogramma. Maar ja, het kan even niet anders. Dus uh, we doen het gewoon zo. We kan ons het schelen. Ik heb op internet een prachtige uh, 25th Anniversary-version gevonden. Ook nog met wat leuke interviewtjes. En aparte dingetjes erbij. Dus dat maakt het dan wel weer extra leuk. Dus thriller, die komt sowieso langs. Verder heb ik een, uh, een LP meegenomen met. Diana Ross presents The Jackson 5. Ah, ja, dat is de eerste plaat van dat, uh, dat stel. Michael nog zo'n leuk dotneusje had... toen hij nog 11 jaar oud was of 12 jaar oud was. En de Jackson 5 dus een eerste plaat mocht maken. En uh, die plaat heet officieel uh, I Want You Back. Ook nummer staat er ook op. En voor de rest uh, doen ze een heleboel oude Motown hits op hun manier. Dat was bij Motown nog eenmaal de gewoonte. Elke plaat vond je dezelfde nummers... alleen in verschillende versies weer een ander arrangement. Nou, dat is hier ook zo... En verder, uh, als derde, en een beetje uh, tegengast tegen Michael Jackson te gebeuren... de New York Rock'n'Roll Ensemble. Roll Ensemble, met, met een hele aparte uh, bezetting, ga ik u straks meer over vertellen... met uh, onder andere, uh, nou ja, met fluiten en violen en weet ik het allemaal niet. Klassiek geschoolde muzikanten dus die zich in de popmuziek begaven en die hebben een project gehad... Uh, samen met, met Manos Hachidakis. En dat is, nou ja, als je naam wie niks zegt. Het liedje Never on Sunday, dat kent u allemaal. Nou, dat is van hem. En uh, die man die heeft, uh, ik heb die cd van die man ook in het Grieks. Dat is een cd dan, wel, weliswaar. Met dezelfde liedjes erop, maar dan met Griekse teksten. Alleen deze muziek had Manos Hachidakis al. En die jongens van de New and Rock'n'Roll ensemble hebben daar Amerikaanse teksten bij gemaakt. En die combinatie is buitengewoon apart. Alle orchestraties hier zijn van Manus Hartje Dakes. Hij heeft er echt doelbewust aan meegewerkt. En verder dus uh, heeft die band dat allemaal zo'n beetje ingevuld. Het is ongelooflijk apart. Het is heel erg mooi. Het, het is uh, ja uh, Grieks op zijn Amerikaans, zou je kunnen zeggen. Maar goed, ik begin met de Jackson 5. Laten we dat maar doen, want dat vind ik wel leuk. De uh, Jackson 5 als eerste van dat album dat heet... I Want You Back, wat op de hoest staat... Diana Ross presents de um, Jackson 5. En dit heet Zippery Duda. De Jackson 5. Uh, vijf jongens uit één familie. Met de kleine Michael natuurlijk als, uh, in de hoofdrol. Uh, ik weet nog, dat waren twee van dat soort bandjes die in die, die tijd had. Dat waren de Osmonds. Nee, dat was de blanke, zeg maar de blanke kant. En dan de zwarte kant, dat waren de Jackson 5. Nou, op dan de zwarte kant, maar die vond ik aanmerkelijk leuker. En uh, ja, het is, een, het is een eerste plaats. En uh, ze staan er ook schattig op. Allemaal van die jonge knaapjes. Heel jong Michael'tje nog. Met nog zo'n kroeskopje in een dopneusje en zo. Toen hij nog niet aan zichzelf gekloot had. Dat gebeurde allemaal later. Helaas, helaas, helaas. Goed, ik zei het wel. Um, we hebben vandaag een beetje apart uh, programma. We gaan um, uh, Thriller natuurlijk ook draaien. Alleen, dat pikken we dan even van Spotify af. Want het album wat ik had, nou, dat was echt niet meer te draaien. En uh, dat kwam ik een beetje laat achter. Maar eerst de New York Rock'n'Roll Ensemble. Het is een, uh, een band die uh, in New York opereerde... met allemaal mensen die uh, al iets hadden in de klassieke muziek. Uh, ook een beetje aparte uh, bezetting hadden. En die hadden al een, uh, een paar platen gemaakt... tot zij in aanraking kwamen, aanraking kwamen met Manos Hadjidakis. En Manos Hadjidakis, Dat is een bekende, hele beroemde... Uh, uh, Griekse componist, minstens even beroemd als als Mikis Theodorakis bijvoorbeeld. Uh, Mikis Theodorakis is natuurlijk bekend geworden door zijn uh, zorrebazen dans, maar Manos Hadjidakis was er al eerder, of die was al eerder bekend, omdat hij de muziek had geschreven voor de film Never on Sunday met dat bekende liedje eruit. Die twee, gasten, of die twee uh, mensen, groepen kwamen bij elkaar, dus New York Ensemble en uh, Manus Hadjidakis. En Manus Hadjidakis had al hele mooie muziek geschreven. Um, op zijn Grieks. En toen heeft het New York Rock'n'Roll Ensemble gevraagd: van, Mogen wij dat uitvoeren? Mogen wij dat gebruiken? En dan met Engelse teksten. Nou, dat werd een fantastische samenwerking. De twee uh, kwamen, de groep en de componist, kwamen elkaar tegen in New York. En daar stond een unieke, uh, de, een unieke samenwerking uit. Uh, New York Rock'n'Roll Ensemble bestaat uit. Laat ik dat vast eerst even vertellen, dan hebben we dat nog gehad. Uh, Michael uh, Kamen, die speelt keywords. En hij doet ook de hobo. Dan hebben we Martin Folterman. Uh, die speelt drums en die speelt ook hobo. Dan hebben we Brian Kerrigan. Die speelt rhythm guitar. En eh, dan hebben we... Clifton Nivison, of Nivison, Mag ik ook zeggen. Lead guitar. En eh, Dorian... Eh, Bertnitsky heet de man. En die speelt basgitaar. En ook cello. Nou, je dat Zijn aparte instrumenten meegemoeid. Het is een heel project geweest. Het album komt uit... Moet ik even kijken. Volgens mij uit 1970. Uh, ja... Alle arrangementen van het stuk zijn gemaakt door Manis Hachudakis... en ook de New York Rock'n'Roll Ensemble. Nou, het is hele aparte muziek. Het is leuk om naar te luisteren. Het is vooral iets wat je niet elke dag meer hoort. Omdat dit album ook niet meer verkrijgbaar is. Het is nergens meer te krijgen. Ik heb dat uitgezocht. Uh, nergens is er een cd van te vinden of zelfs vinyl van te vinden. Dus het is eigenlijk wel een beetje een uh, collector's item. Het album heet Reflections... Music by Manos Hatjidakis. En als eerste nummer daarvan pakken wij het liedje Orpheus. Ik zei dat hoor je niet elke dag. Uh, het is echt een unieke plaat. En uh, ja, daar kom je dan weer achter. Omdat dit in de tijd... Uh, ik heb daar trouwens heel veel dingen door leren kennen. Moet ik wel eerlijk zeggen. Uh, dit werd in de tijd gewoon gedraaid op Radio Veronica. Lex Harding kwam hiermee. En uh, die draaide dat voor het eerst. En ik vond dat zo geweldig. Ik dacht, tjonge, wat mooi. Ik ben natuurlijk zelf nog een beetje liefhebber van... De, de, echte, de goede Griekse muziek. Uh, door de en zo. Dat, dat vind ik toch al te gek. En um, nou ja, toen hoorde ik dit en ik was er gelijk echt van onder de indruk. Heel mooi. Manus Hachidakis samen met het New York Rock'n'Roll Ensemble. En het nummer dat u hoorde heet Orpheus en het komt van de LP Reflections. Goed, ik zei het al, we doen ook nog iets aan Michael Jackson vandaag. Een beetje herdenking, het is wel 14 dagen geleden, maar dat interesseert me helemaal niks. Want de man heeft natuurlijk zoveel moois gemaakt... Dat het helemaal geen probleem is om daar vandaag ook aandacht aan te besteden. Um, we gaan draaien. Een nummer van de LP Thriller natuurlijk. Want daar hebben we het over vandaag. En uh, dat duurt lekker lang. Kan ik kan gelijk mijn broodje opeten. Hey, het wouldn't be starting something. Hier is Michael Jackson. ...wat uh, Michael Jackson ooit gemaakt heeft... ook zijn best verkochte album trouwens. Het is eigenlijk nog steeds een standaard album... ...geproduceerd natuurlijk door... ...de wereld, wereldberoemde... Uh, ...producer en orkestleider... ...Quincy Jones... Ja, en het klinkt allemaal wel erg lekker hoor. Michael Jackson van het album Thriller dus. En in dit geval de uh, 20th anniversary uh, version. Luxe versie zelfs nog. Er staat nog meer op dan op het originele album. Uh, en ik heb je al uitgelegd waarom ik hem uh, niet van vinyl kan draaien. Want die plaat die ligt nu in de kliko. <laughs> er zat een golf in. Een knik in. Dat wil je niet weten. Zo, uh, zo groot. Dus uh, dat zou uh, niet, gaan, uh, niet gaan lukken. Dus dat doen we maar niet. En uh, dus pakken we hem gewoon digitaal. Kan er ook niks aan doen. Doen we normaal nooit. Maar nu wel. Voor een keertje doen we dat gewoon wel. En uh, dat slot van het vorige nummer. Daar komt nog iets anders in voor. Hè? Want uh, u heeft natuurlijk ongetwijfeld wel eens gehoord van het um, fenomeen mama appelsap. Nou dat komt van dit nummer af. Mama C, mama C, mama appelsap. En als je uh, luistert. Dan zou dat zomaar kunnen, dat hij dat zegt. Mama appelsap, hij zegt het niet hoor. Maar er zijn veel van die platen... dat je denkt, ja... Kijk maar eens op, op, op, op YouTube, dan kun je dat, uh, kun je dat terugvinden. Dat, mama appelsap dat is een fenomeen op dit moment. Gewoon dat men denkt een Nederlands woord te horen in een Engelse of een Amerikaanse plaat. Nou, dit, dit, was, uh, dit stond daaraan uh, ten grondslag, daarom heet het ook mama appelsap. Jacksons, dus, Michael Jackson begon als klein jongetje met zijn uh, vijf broertjes. Uh, vier broertjes natuurlijk, hij was de vijfde en daarom heette hem het ook Jackson V. Uh, Jongetjes die een beetje gedongen werden door hun vader. Uh, het was niet zo'n hele prettige man, die uh, Joe Jackson. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ze hebben in ieder geval leuke muziek gemaakt met z'n allen. Uh, ze werden ontdekt door Diana Ross uh, van de Supremes, weet u nog wel. Dat in de tijd dat hij nog bij Motown zat, daar werden ze door ontdekt. En uh, nou, dat was dus het begin van een glansrijke carrière voor de vijf broers. En we draaien nu een nummer... Van dat album I Want You Back. Diana Ross Press presents the Jackson 5. En dat nummer wat we nu draaien. Dat heet uh, Nobody. Je zijn de Jackson 5. Zou ze zo wat te laat zijn zeg? Hey, potverdorie. sta even met je collega's te praten. Moet je ook niet doen Jans, je moet gewoon op je plek blijven. Niet gaan ergens anders gaan staan ouwe nelen. Dat kan helemaal niet. Goed, Michael Jackson was dat samen met zijn broers. Oftewel de Jackson 5. En uh, dat nummer, dat heette Nobody. En uh, we gaan verder met een New York, New York Rock'n'Roll Ensemble. Het klinkt een beetje vreemd. Um, het, ik zei het al, het is hele aparte muziek. Het is een rockband samen met een Griekse componist. En die rockband had bovendien nog een hele aparte bestemming, of, uh, bezetting. Want uh, behalve de traditionele instrumenten als keyboards, bass, drums en gitaren, speelden sommige leden zelfs ook nog cello en hobo. <laughs> dus dat, was wel, dat is wel, uh, om zo te zeggen, lekker apart. Het volgende nummer, wat wij daarvan draaien uh, van dit album, dat heet uh, The Day dit is het New York Rock and Roll Ensemble samen met Manos Hachidakis Ja, ik was inderdaad zo gek van die plaat dat ik heb hem echt grijs gedraaid. Dat is ook te horen. Um, we ja, was zo, was aparte muziek. En uh, vandaar dat hij uh, niet helemaal kraakvrij is. Maar goed, dat, hij, er zit in ieder geval geen bochel in. Dat, zoals met Thriller. Dat scheelt dan weer. Dus dat, uh, op, op dat front kunnen we hem dus gewoon lekker draaien. Goed, um, Michael Jackson... hebben we dus een beetje centraal staan... en um, daarvan draaien we nu het stuk baby be mine. Album Thriller van Michael Jackson, 82 en zo. Een van zijn best verkochte platen, of zo niet, zijn best, meest best verkochte plaat ever. Miljoenen zijn ervan verkocht. Nee, nee, rustig jij. Hij wil niet stoppen die Jackson. Door Hij wil niet meer stoppen. Nou, zo dan. Ik wou zeggen, nou je kop houden. Want uh, je, je bent nog niet in de bed. Want we hebben eerst nog wat anders. Je, uh, we gaan eventjes uh, een jaar of... Uh, nou, wat zou ik zeggen? Een jaar of twaalf terug in de tijd wat betreft Michael Jackson. Want we gaan dus terug naar uh, begin jaren zeventig. Toen zijn uh, bandje met zijn broers ontdekt werd door Diana Ross van de Supremes. En... Uh, die uh, bracht ze natuurlijk aan bij uh, Tamla Mountain. En daar mochten zij natuurlijk een plaat maken. Ja. En een eerste grote hit die ze maakte, dat was dit nummer. Ja. En zo heet ook het album. I want you back. He's in the Jackson 5. Jackson, samen met zijn broertjes en uh, waaronder Jermaine natuurlijk. En uh, dat, uh, dat heette I Want You Back, hun eerste grote hit in uh, Nederland althans. Of ze daarvoor al iets gehad in Amerika, weet ik niet. Maar in Nederland was dit in ieder geval uh, de kennismakingsplaat met die, uh, die Jackson 5. Een uh, leuk jongensbandje en je had toen de tijd, uh, had je diverse van die jongensbandjes. We hadden ook de Osmonds. Ja, de Osmonds, met, met Donnie Osmond. Dat was eigenlijk een beetje de, zeg maar, de witte tegenhanger. Mag je dat nog wel zeggen vandaag? Want dan wordt dat een gezeik over Zwarte Piet. Um, dat was in de tijd uh, de witte tegenhanger van, van de Jackson 5. Dat waren de, de Osmonds die kwamen uit Utah. Dat waren van, dat waren, was een mormonenfamilie. Maar uh, ze waren niet vies van uh, een beetje geld verdienen op het gebied van. Uh, de popmuziek, de Osmonds en eh, nou ja, dit waren dus hun eh, zwarte tegenhangers, zeg maar. En niet omdat ze zwart werkten, maar ze waren gewoon donker en dat is allemaal goed. Michael Jackson en zijn, en zijn broers en I Want You Back van het gelijknamige album. We gaan door met de New York Rock'n'Roll Ensemble. Voor de mensen die eh, wat later zijn ingezageld, een New Yorkse band... Die um, uh, klassiek geschoold was met klassieke achtergronden. Speelde natuurlijk de gebruikelijke instrumenten die voor een rockband uh, van belang waren. Gitaren, bas en keyboards en drums natuurlijk. En daarnaast hadden zij nog een um, aardige uitbreiding door het spelen van onder andere de hobo en de cello. En deze jongens hadden al een aantal platen gemaakt. Tot ze op een zekere dag de bekende Griekse componist Manos Hachidakis tegenkwamen. Bekend van Never on Sunday. En... Uh, die gasten, die, uh, dat was een goede klik tussen die gasten. En uh, die gingen dus samen een plaat maken met de muziek van Manos Hachidakis. En, uh, de teksten van het New York Rock'n'Roll Ensemble. Alle orchestraties, uh, hier alle andere instrumenten dan wat het New York Rock'n'Roll Ensemble speelt, zijn allemaal gearrangeerd door, Manus uh, Manos Hachidakis. En het album heet Reflections. En ga dan niet zoeken bij de platenfirma of je het nog kunt vinden. Want het is echt niet meer te koop. Dat is vreselijk jammer, vind ik zelf. Want ik deze kraak nog altijd. Ik had hem best wel opnieuw willen hebben. Ik heb er wel een Griekse versie van, trouwens. Van Manos had je zelf. Die heb ik nog eens gekocht. Uh, nee, niet gekocht. Die heb ik gekregen. Toen ik in Rodos was. En ik met een Griekse muzikant daar zat te vertellen over dat album... En toen zei hij tegen mij... Hij zei... Oh, maar dan neem ik, neem ik morgen de, de echte cd voor je mee. Van uh, je Daken zelf. En dat heeft hij dus ook gedaan. Dat was ontzettend leuk. Dus die kreeg ik toen tijdens mijn vakantie. Maar goed, we gaan nu naar het album Reflections. En daarvan draaien wij het nummer Love Her. En sorry voor het kraken van de plaat. Maar ik heb hem in de tijd grijs, grijs gedraaid. Dus hij is niet helemaal gaaf meer. Maar dat geeft niet. De muziek blijft mooi. Love her. It is to love to love her She can feel the loving grow with every kiss you give Reflections heet het album, het liedje heet uh, Lover. De New York Rock and Roll Ensemble uh, in samenwerking met Manos Hadjidakis. En nogmaals, dat is een van de grootste Griekse componisten die je kunt voorstellen. Uh, samen natuurlijk met Mikis Theodorakis. Eigenlijk de, wel de mensen die, uh, die de Griekse muziek een beetje op. Uh, ...op de kaart hebben gezet, zeker naar het, naar het westen toe. En uh, ja, een van zijn grootste hits van Manos had je daar. was natuurlijk in de tijd het beroemde Never on Sunday. En dat kent u waarschijnlijk allemaal nog wel. Het is wel uit de jaren 50, Het is 60 jaar oud intussen. Maar er zullen vast nog wel mensen zijn onder u die dat nog kennen. Goed, um, Michael Jackson nu. Een nummer dat... Uh, het heet The Girl Is mine En nou, ik heb het nog niet volgeluisterd. Ik weet niet of dit een uh, solo versie is. Maar hij heeft het onder andere ook opgenomen samen met Paul McCartney. En uh, we draaien dus nu The Girl Is mine, Michael Jackson. Every night she walks right in my dreams, since I met her from the start.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 Because she's mine Is that what she said? Yes, yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. my line, The girl is mine. Ja, een vrij uh, unieke samenwerking. Tussen de heer McCartney en de heer Jackson... Uh, ze namen een paar nummers op die uh, op uh, platen van beide artiesten terecht zouden komen. Dit, uh, ditzelfde nummer komt ook voor op een LP van Paul McCartney. En uh, ze namen nog een nummer op: CCC geloof ik. Dat kwam ook op een album. Kort, daarna was het over met de vriendschap tussen beide heren, want toen belde Michael Jackson Paul McCartney op en zei, hij bot al your songs. <laughs> en toen was het voorbij. Ja. Toen, uh, toen vonden ze elkaar ineens niet zo leuk meer. Althans, uh, Michael Jackson kocht de, de uitgavenrechten van, uh, van uh, alle, Beatle, uh, alle Beatle'tjes. Alleen de uitgavenrechten, daar zijn nog wel eens wat misverstanden over. Maar alleen de uitgavenrechten dus, dus dat is een derde van ongeveer van, uh, van, uh, van alle rechten. Want je, je auteursrecht blijft onvervreemdbaar, dus dat, uh, dat blijft altijd van jezelf. Je kunt alleen het uitgavenrecht verkopen. Zo werkt het ongeveer. Michael Jackson dus, samen met Paul McCartney. En dat noemen dat heet The Girl Is Mine. Nou, ik doe er nog een van de Jackson 5. Ja, dat kan nog wel even. Gewoon nog eentje van die Jackson. Oh, nog een stukje, naar nou gaat mij niet uit. We doen er nog even de Jackson 5 van het prachtige album I Want You Back. En dan nou moet ik even straks. En we gaan de hoes pakken. De nummer heet Don't You Remember. Is de laatste voor het nieuws. Drie uur. En daarna gaan we nog een uurtje verder. Met de Vanille Jaren. Met Michael Jackson en de New York Rock'n'Roll Ensemble. Tot zo.